Het meisje brak af. Ina vermoedde dat ze het mondstuk met haar hand bedekt had. Een halve minuut lang hoorde ze alleen het zoomen van de lijn. Toen kwam de stem weer door. Bent u daar nog, mevrouw? Er heeft juist iemand afgezegd. U kunt om elf uur geholpen worden. Schrijft u dat? Uitstekend. Elf uur dan. Juffrouw Browning is uw quasseuse. Quasseuse, dacht Ina toen ze de telefoon neerlegde. We gaan er nog steeds op vooruit. Mariano's salon in Maeser sloeg het Guildford-filiaal met stukken. Thema van de etalage hier was het stierengevecht. Levensgrote matadoors in zeer nauwe kostuums zwaaiden zo rode capes voor de kop van ongelooflijk woedende stieren, die met hun vlijmscherpe horens een paar centimeter van hun buik verwijderd waren. De hal was ingericht als een Spaanse patio waarop ramen met balkons uitkeken. In één hoek stond een spuitende fontein en in plaats van een banaal vast kleed bestond de vloerbedekking uit geboende tegels. Ina durfde nauwelijks Engels te spreken toen ze haar naam noemde tegen de receptioniste. Ze was blij toen ze in haar eigen taal antwoord kreeg. Een kleine paasje, als Matador verkleed, bracht haar naar de cabine van Juffrouw Browning op de eerste verdieping. Het was duidelijk dat Mariano goede zaken deed. Het was er druk. En Ina herkende verschillende leden van de Londonse Society. Hoewel ze zich moeilijk voor kon stellen dat dit prachtige boudoir met zoiets sinisters als moer te maken kon hebben, voelde ze zich toch als een spion die op vijandelijk gebied binnendringt. De Spaanse sfeer eindigde op de drempel van de goed ingerichte cabine van Juffrouw Browning. Zij zelf was knap en onmiskenbaar schot. Eerst dacht Ina dat ze gereserveerd was en verlegen. Maar ze ontdekte al gauw dat het meisje erg nerveus was. Het was eigenlijk niet te verwonderen dat de jonge vrouwen van Mariano bang werden. Twee van hen waren op vrede wijze vermoord. Er was weinig kans om een gesprek te voeren voordat Ima's haar gewassen was. Toen ze achterover leunde met een handdoek over haar schouders, probeerde ze het meisje op haar gemak te stellen door over films en toneelstukken te gaan praten. Het meisje antwoordde opgewekt, en vroeg of Ina haar Kay wilde noemen. Ze was nog niet lang in Londen en had eerst in Mariano's filiaal in Edinburgh gewerkt. Ze had nog geen vrienden. Het was niet moeilijk om het gesprek op de beide moorden te brengen. Kay bekende dat ze inderdaad bang was en het geen een opluchting voor haar te zijn zo'n sympathiek gehoord te hebben. Vanmorgen was de politie weer hier. Alle meisjes werden ondervraagd over Jane Dallis. Meneer Mariano vond het helemaal niet prettig, want er waren klanten die een hele tijd moesten wachten. Natuurlijk had ik niet veel te vertellen. Ze was al naar Guildford toen ik hier kwam. Heb jij Betty Tyler nog gekend? Ina en Kay spraken op die typisch indirecte manier van wanneer de een tegen het spiegelbeeld van de ander praat. Ik kende haar oppervlakker. Ze was een schat. Een echte dame, als u begrijpt wat ik bedoel. Ze leek meer op een klant dan op een van ons. Ina zag een lachje om haar mond verschijnen, alsof ze zich iets haar herinnerde. Ik vond het erg naar toen haar verloving uitging. Ze zouden een prachtig paar geweest zijn. Hij is een knappe man, hè? Oh ja, en een echte heer. Kees trekte haar rug en haar ogen straalde. Ik herinner me een avond dat ik met Betty de winkel uitkwam. Die knappe man vond buiten te wachten. Zij wist niet dat hij komen zou, ziet u. Toen Betty me voorstelde, vroeg hij of ik mee dineren ging. Ik zal het nooit vergeten. We gingen met een taxi naar de Savoy Grill. Het was de eerste keer dat ik in het Savoy kwam. En het zal ook wel de laatste keer geweest zijn. Ze concentreerde zich met moeite weer op haar werk maakte een kuiltje in de handdoek die om Ina's schouders lag en legde daar een handjevol dunne haarpennetjes in. Betty was zeker wel overstuurd toen de verloving uit was. Ze was helemaal veranderd en daarom vroeg ze overplaatsing naar Oxford aan, ziet hij. Ik denk dat ze al die bekende plekjes zonder hem niet langer kon aanzien. Ik denk dat zijn familie erachter zat. Waren ze het er niet mee eens? Op een bekeken waren ze heel aardig tegen haar, gaf Keet toe. Maar sommige van die oude familie's zijn verschrikkelijke snots. Eenmaal onder de droogkap kon Ina alleen maar op zichzelf letten. Het was een teleurstelling dat haar kwafeuze pas sinds korte tijd op Mariano's Londense staf behoorde. Toen het haar uitgekant werd, probeerde ze niet het gesprek opnieuw op de moorden te brengen. Maar was ze dan niet veel wijzer geworden... Ze had tenminste de voldoening dat haar tijd niet verknoeid had. Haar haar zat fantastisch. Ina wierp een nieuwsgierige blik op de rekening toen ze naar beneden naar de patio liep. Mariano rekende voor wassen en wapengolven het vorstelijke bedrag van een guinning. Met een spottend lachje zei Ina tegen het meisje aan de kassa dat ze een rekening wilde openen. Ze zette de naam van haar man op het formulier. Wilt u het bedrag van vandaag op de rekening hebben, madame? Ja, graag. Wilt u dan een ogenblik wachten? Het is in orde, Juffrouw Grant. Ik persoonlijk sta borg voor mevrouw Vlaanderen. De stem klonk dicht bij Ina's oor. Het meisje aan de kassa keek plotseling op en Ina draaide zich langzaam om. Ze wist op hetzelfde moment dat ze niemand anders dan de beroemde Mariano zelf zou zien. Mariano was van het type kleine mannen die, hoewel ze tot de meeste mensen op moeten zien, een forse indruk maken. Hij was gezet, maar zijn omvang bestond eerder uit brede botten en spieren dan uit vet. Zijn gezicht was bruin verbrand en had hoop kleine rimpeltjes. Deze maakten hem niet ouder, maar gaven karakter aan zijn trekken. Hij had de verleiding weerstaan om zijn eigen haar als reclameobject voor de firma te gebruiken. Het was kort geknipt en hij had er geen briantine op. Zijn vingers waren lang, met uitstekende gewrichten en spaapelvormige poppen. Hij hield zijn handen naast zijn lichaam uitgestrekt, op de manier van een vrouw die de lak van haar nagels laat bogen. Zijn bijna zwarte pak met overslag was onberispelijk en zijn stijf gesteven boord had een moderne lage lijn. Een sneeuwwit zijde driehoekjes stak uit zijn borstzak en een zwarte parel stak in de vouwen van zijn grijze zijde dasje en een grote rode anjer geurde in zijn knoopsgat. Hij keek Ina aan op een manier die haar bewust deed worden van haar eigen aantrekkelijkheid. Zijn hele persoonlijkheid gaf de indruk van onderdrukte dynamiek en ze zou niet verbaasd zijn geweest als hij een wilde flamenco was gaan dansen. In plaats daarvan zei hij, ik ben Mariano. Ik merk dat u weet wie ik ben. Mariano maakte een diepe buiging en één ogenblik lang vroeg Ina zich af of ze haar hand had moeten uitstrekken voor een handkus. Dit was uw eerste bezoek aan ons, mevrouw Vlaanderen. Ik ben blij dat u van plan bent weer terug te komen. Zijn ogen gingen naar het formulier dat ze had ingevuld. Ik dacht eigenlijk dat u alleen voor deze speciale gelegenheid kwam. Dina pakte haar handschoenen en haar tasje. Ze begreep de bedoeling achter Mariano's woorden en wilde dat ze maar niet Pauls naam ingevuld had. Het leek zo voor de hand liggend dat ze op zijn verzoek gekomen was. Het was buitengewoon vriendelijk van u om me vandaag nog te helpen. Er was toevallig een plaatje vrijgekomen, zei Mariano. Hij liep met haar mee naar de uitgang. Vanmorgen liep alles in de war. Direct nadat de zaak geopend was, kwam de politie al. De meeste klanten willen niet wachten. Ze hebben hun afspraak afgezegd en ik ben benieuwd of ze weer terug zullen komen. En in Oxford en Guildford is het precies hetzelfde. De zaak gaat begonnen. Hij legde zijn hand op haar arm, zodat ze, in plaats van de deur uit te lopen, hem wel aan moest kijken. Twee zulke jongen, knappe meisjes. Er stonden echte tranen in Mariano's ogen, maar Ina zou niet hebben kunnen zeggen of ze veroorzaakt werden door het verlies van zijn klanten, of de dood van twee van zijn croceusers. In Engeland kan zo'n misdaad niet ongestraft blijven, en als een man als uw echtgenoot belangstelling voor is... De kranten overdrijven die belangstelling, antwoordde Ina. Ze trok vlug haar handschoenen aan. Bovendien gaan we binnenkort naar Parijs. Wilt u dat ik geloof dat uw komst hier vanmorgen zuiver toeval was? En liet u me komen om me dit alles te vertellen? Mariano's armen verstrakten, maar op zijn gezicht waren alleen bezorgdheid en berouw te lezen. Ik zou u niet willen beledigen, signora, maar ik voel me zo ongelukkig. De Londense politie toont niet veel begrip voor een vreemdeling. Ik vraag me af of ik niet eens met uw man zou kunnen praten. Zou hij me willen ontvangen? En dat weet ik niet. Maar als u hem zo graag wilt spreken, zou u hem op kunnen wel. Mariano deed een stap achteruit en maakte weer zo'n eerbiedige buiging alsof Ina hem juist tot ridder geslagen had. Ik dank u ten zeerste, de signora. Toen ze eindelijk op straat stond, was Ina buiten adem. Mariano's gezelschap was enigszins energerend. Ze merkte dat ze met verende stappen liep. En ze vroeg zich af of het eigenlijk zo erg was over een heer liet merken dat hij een dame zelfs al was nog een getrouwde dame zeer begeerlijk vond. Vlaanderen was nogal stil toen Ina in de Sturgeon bij hem kwam. Ze schreef het toe aan het feit dat ze hem had laten wachten. Toen ze op de krukjes aan de ronde cocktailbar zaten, probeerde ze het goed te maken door hem een levendige beschrijving van Mariano en zijn salon te geven. Ik ben bang dat ik niet veel te weten ben gekomen. Ik denk dat hij me expres een meisje gegeven heeft dat er nog niet lang was. Gooi er hij een visje uit? Ik bedoel, dat hij me zou bespreken? En dat geloof ik niet. Hij was nogal van spreek. Had ik hem wat meer moeten aanmoedigen? Nee. Ik vind dat je de zaak goed aangepakt hebt. Ik had het gevoel dat hij mee aanpakte is goed te begrijpen waarom hij zo'n raasje is geworden. Ina maakte nog meer grappige opmerkingen ten koste van Mariano, maar Vlaanderen ging er niet op in. Ten slotte vroeg ze, Paul, is er iets? Wat is er sinds vanmorgen gebeurd? Vlaanderen dronk zijn martini op en voelde in een van de zakken van zijn jasje. Ik ben bang dat ik je moet teleurstellen, Ina. Juist toen je weg was, kreeg ik dit telegram van Pastelwijk. Wat staat erin? Hij gaat niet naar Parijs. Hij komt aan het eind van de maand in Londen en dan wil hij me spreken. Dus ons reisje gaat niet door. Een paar ogenblikken lang staarde Ina bedroefd door het zaaltje. Toen keek ze weer vrolijker. Dat bewijst dat mijn intuïtie juist was. Ik zei toch al dat we niet zouden kunnen verhinderen dat we in de zaak Tyler betrokken zouden worden. Inspecteur Vosper werd misselijk van de aanblik van zijn eigen bureau in Scotland Yard. Zijn geest kwam in opstand tegen het vooruitzicht van het nuttigen van een maal van sandwiches en bier aan zijn schrijftafel. Hij nam de telefoon van de haak en draaide het nummer van de flat van de Vlaanderen. Ina kwam zelf aan het toestel. Eet u vanavond thuis, mevrouw Vlaanderen? Ja. Zou u dan misschien een arme politieman te eten willen geven? Ik wil graag met uw man praten, en als ik dan meteen zou kunnen komen eten, kunnen we twee vliegen in één klap staan. Dat is een prima idee, inspecteur. We eten om acht uur. Schikt u dat? Ik zal er zijn. De fosper, die door Charlie later op de avond werd binnengelaten, zag er magerder uit dan ooit. Zijn kleren hingen om zijn lichaam alsof hij 36 uur niet naar bed was geweest. Ondanks zijn vermoeidheid zag hij er opgewekt uit... En zowel Ina als Paul kon gemakkelijk raden dat hij de een of andere interessante ontdekking mee te delen had. Na de laatste 24 uur is het hier een ovaal van rust. Foster keek Ina dankbaar aan. Ze zag er vrolijk uit in een groene tafzijde jurk. Hij accepteerde een whisky soda, dronk zijn glas in één teug voor de helft leeg en smakte met zijn lippen. Hoe gaan de zaken, vroeg Vlaanderen. Ziet u al wat licht in? De wagen die u gisteren de weg afdrong. ...hebt u of mevrouw Vlaanderen de bestuurder gezien? Zou u mij een signalement van hem kunnen geven? Ik ben bang van niet. Hij was tot aan zijn kaken ingepakt... ...en zijn ogen waren bedekt door een enorme motorbril. Waarom vraagt u dat? We hebben het nummer gecontroleerd. U zult verbaasd zijn als ik u de naam van de eigenaar noem. Zeg hem dan toch... Nam een nieuwe flok whisky. De wagen is van de hoogwelgeboren George Westerl. Van Westhol? Herhaalde Vlaanderen. Wat denk je daarvan, Ina? Dat kan ik eenvoudig niet geloven. En wat had hij te zeggen, inspecteur? Ontkende hij dat hij op die tijd daar met zijn wagen reed? Ik heb hem nog niet ondervraagd. Ik wil dit nog even in petto houden, al is het dan ook niet veel. Maar we zullen van nu af aan beter op hem letten. Charlie klopte op de deur ten teken dat het eten op tafel stond. En Ina ging de beide mannen voor naar de eetkamer. Het is mijn een eenvoudigmaal, inspecteur. Paul en ik bedienen onszelf als we alleen zijn. Wilt u daar maar gaan zitten? Er ontstond een hiëat in het gesprek toen iedereen rond het warme blad gescheid zat, waar Charlie verschillende schotels op had gezet. Geen van drieën wilde beginnen voor de anderen. volgende gaf Ina het voorbeeld en liet zich door de beide heren bedienen. Toen de borden en de glazen gevuld waren, wende Vlaanderen zich tot vosper. Het is een moeilijke zaak, hè? Er zit nog niet zo schot in. Alle gebruikelijke informatiebronnen hebben ons naar een stenen muur geleid. Alle ondergeschikten van Mariano zijn onbevraagd. En niet één van hen heeft ook maar enig idee waarom iemand die twee meisjes dood zou wensen. En ik heb meneer zelf vandaag ook weer ondervraagd. Hij had de brutaliteit om me te vertellen dat mijn onderzoek slecht voor zijn zaak was. Ik zal hem met zijn zaak. Ik heb vandaag zelf een kijkje bij Mariano genomen, inspecteur. Op Pauls verzoek. O oh ja. De inspecteur legde zijn vork neer en keek belangstellend van Ina naar Paul. Ik kreeg de indruk dat de meisjes nogal bang zijn. Weet u, inspecteur, de enige schakel die er tussen beide gevallen bestaat, is het feit dat ze beide bij Mariano werkten. Sommige meisjes beginnen zich af te vragen of het de volgende keer hun beurt zal zijn. Ze behoeven zich geen zorgen te maken, zei de inspecteur vol vertrouwen. Mijn mannetjes bewaken alle zaken van meneer Mariano. Maar u vergist zich als u denkt dat hij de enige schakel vormt. Daar is onze vriend Harry Shelford. Als we hem te pakken krijgen, zullen we meer horen. En dat is alleen maar een kwestie van tijd. Zijn signalement is naar alle politiebureaus en naar alle havens gestuurd. We weten dat hij het land niet heeft kunnen verlaten... omdat dit alles al voor de tweede moord gedaan is. U zegt dat Shelford het land niet heeft kunnen verlaten, zei Vlaanderen. Maar weet u zeker dat hij hier was? Nou ja ontweek Vos bij deze vraag. We weten alleen dat hij ongeveer negen maanden geleden uit Zuid-Afrika verproken is. Maar ik moet toegeven dat we geen bewijs hebben dat hij Engeland binnengekomen is. Vlaanderen wachtte even voordat hij verder ging. Tussen twee haakjes. Er bestaat alle kans dat ik van uw vriend Mariano binnen afzienbare tijd iets zal horen. Hij heeft gedreigd me op te wellen. Gedreigd? Och. Dat bedoel ik eigenlijk niet. Toen Ina hem voor mooi gesprak, scheen hij er zeer op gesteld te zijn met mij een onderhoud te hebben. Werkelijk? De inspecteur wendde zich belangstellend tot Ina. En wat hebt u daarop gezegd, mevrouw Vlaanderen? Ik heb hem niet al te zeer aangemoedigd. Als hij verdere toenadering zoekt, meneer Vlaanderen, dan zou ik het zeer op prijs stellen als u erop inging. Ik weet dat hij tegenover mij niet eerlijk was... ...en ik zou graag willen weten wat hij achterhoudt. Wanneer gaat u naar Parijs? Ons reisje naar Parijs is van de baan, Oh, O ja, zei Vosper in gedachten. Hij keek Ina aan en kniphoogde. Hij zal niet weten wat hij met zijn vrije tijd moet doen, helemaal mevrouw Vlaanderen. Dat zal ik best weten, zei Vlaanderen, zelf. ik probeer om door het schrijven van boeken een eerlijke boterham te verdienen... Paul, je hebt gezegd dat je de eerste maand helemaal niet zou schrijven, bracht Ina in het midden. Ik kan er niets aan doen, maar ik voel me niet prettig over Jane Dallas. Misschien werd ze wel vermoord omdat ze jou iets wilde vertellen. Ik maak de zaak zo persoonlijk. Ik vind dat we Sir Graham en de inspecteur zo goed mogelijk moeten helpen. Vlaanderen duwde zijn stoel achteruit en liep achter Vosper om. Hij stak het spirituslichtje onder de kona aan. Fosper draaide zich om en keek hem aan. Wat vindt u ervan, meneer Vlaanderen? Kan ik tegen Sir Graham zeggen dat we op uw hulp kunnen rekenen? Die aanzicht moet ook B zeggen, zei Vlaanderen. En Fosper schreef zich in zijn handen. Automatisch zocht hij in zijn zakken naar zijn pijp, maar toen bedacht hij zich. Hebt u bezwaar tegen mijn pijp, mevrouw Vlaanderen? Helemaal niet, zei Ina moedig. ...hoewel ze in de loop der tijden de rookwolken die aan Vospartijp ontsnapten had leren vrezen. Neem een sigaar, inspecteur, stelde Vlaanderen voor. Ik neem er ook een. Nee, dank u. Een ander keer graag, maar nu moet ik terug naar de jaren. Ina bedacht plotseling iets. Haar lepeltje bleef boven haar koffiekopje hangen. Paul, nu we niet naar Parijs gaan, zul je die sigaren aan meneer Proeks terug moeten sturen... Dat dacht ik ook net. Ik zal hem morgenochtend even opbellen en hem vragen of hij ze komt halen. Vos haalde de pijp uit zijn mond en keek hem door een bruinig, grijs, hoop gordijn scherp aan. Waar hebt u het over? U mag helemaal niet luisteren, inspecteur. Paul en ik waren bijna medeplichtiger geworden in een smokkelaffaire. Vlaandruk bracht de volgende morgen op Scotland Yard door. Hij las alle rapporten over de onderzoekingen die de politie in de beide moordzaken gedaan had. Ze hadden werk met de bekende grondigheid verricht, maar het was zoals Vosper gezegd had, elk spoor liep dood. Het leek erop alsof iemand zonder enig motief twee moorden had begaan, alleen maar voor het plezier om de politie voor een raadsel te zetten. Afgezien van het feit dat de naam Harry Shelford tussen de papieren van beide meisjes was gevonden bleek er niets op te wijzen dat Shelford iets met de misdaden te maken had. En Scott en Yard was ervan overtuigd dat hij, als hij er kans toe had gezien ongemerkt het land binnen te komen, dit onder een volkomen nieuwe naam en identiteit gedaan zou hebben. Vlaanderen kwam het gebouw uit met de overtuiging dat als het mysterie opgelost werd, dit niet volgens de gebruikelijke manier zou gaan met de moorden als uitgangspunt, maar langs een volkomen ongebruikelijke weg. Maar hij moest toegeven dat hij momenteel nog niet zag hoe zoiets aangepakt moest worden. Toen hij thuis kwam, vond hij Ina aan zijn bureau in zijn werkkamer zitten. Ze zag er echt zakelijk uit. Ik heb je bureau opgeruimd, kondigde ze tevreden aan. Het was een hopeloze rommel. O hemel, nu kan ik een week lang niets meer vinden. Hoe vaak heb ik je al gezegd dat je mijn papieren met rust moet laten. Paul? Je kunt niet verwachten dat mevrouw Bleek kan stoffen als er overal papieren liggen. Alles ligt nu weer netjes op zijn plaats. Vlaanderen schudde zijn hoofd en ging zitten in de armstoel voor zijn bezoekers. Is er nog iets geweest? Ik heb Anderson opgebeld. Het is niet te geloven, maar Steven Brooks moest plotseling naar het ziekenhuis voor een spoedoperatie. Wat scheelt ze? duimontsteking? Dat heeft ze niet gezegd. Wie is ze? Het meisje dat aan de telefoon kwam. Ze deed verschrikkelijk uit de hoogte. Ze sprak met zo'n overbeschaafde lezige stem. Het leek net alsof ze een grote gunst bewees door überhaupt tegen me te praten. Vlaanderen lachte. Heb je haar verteld van de sigaren? Liefje, meisjes praten nooit over sigaren. Ik zei dat het me speet en belde af. Hij kan ze komen halen als hij weer beter is. Merkwaardig, zoals iemand plotseling iets kan krijgen. Toen hij bij ons was, leek hij nog helemaal in orde te zijn. Heeft er nog iemand op gebeld? Ja. Mariano wilde je persoonlijk spreken. Ik heb gezegd dat je terug zou bellen. Hij is tot één uur in de zaak en dat is het nog net niet. Vlaanderen trok zijn stoel naar voren totdat hij bij de telefoon komt. Heb je zijn nummer? Ina draaide een bloknoot zo dat Paul het nummer kon lezen terwijl hij draaide. Mariano's telefoniste verbond hem direct door. Meneer Vlaanderen, ik waardeer het zeer dat u me terugdelt. Heeft uw vrouw u verteld dat ik u heel graag wil spreken? Ja, dat heeft ze me gezegd. Als u vanavond vrij bent, zou ik het zeer op prijs stellen als u met mij zou willen gaan dineren. Het spijt me, maar dat is onmogelijk. Kunnen we misschien een borrel gaan drinken? Met genoegen. Zou u dan in de bar van de rit om, laten we zeggen, kwart over zes willen komen? Ja, dat schrift uitstekend. Kwart over zes in de rit, herhaalde Vlaanderen voor Ina toen hij afbelde. Mooi, mag ik mee? Nee, kindje. O, oh, Paul, je mag netjes thuis blijven en mijn bureau opruimen. We moeten aan die goede mevrouw Bleek denken. Mariano zat al te wachten toen Vlaanderen om precies kwart over zes de trap afliep naar de cocktailbar. Hij scheen Vlaanderen van gezicht te kennen en stond op om hem te begroeten. Hij had een tafeltje bemachtigd waaraan ze konden praten zonder afgeluisterd te worden. Hij begroette Vlaanderen buitengewoon hartelijk en zorgde er op meestelijke wijze voor dat de drankjes in de minimum van tijd gebracht werden. Vlaanderen bekeken belangstellend en ze zich weer eens over het soort man dat sommige vrouwen aantrekt. Mariano was geen type voor mannen. De zwakke parfumlucht die om hem heen hing zou ook voldoende zijn geweest om de inspecteur tegen hem in te nemen. Deze had waarschijnlijk geprobeerd de Spanjaard te intimideren, en Mariano was er de man niet naar om zich op stang te laten jagen. Terwijl Vlaanderen zeer veel waarde hecht aan een eerste indruk, vond hij het buitengewoon moeilijk deze man te plaatsen. Toen de glazen gebracht waren, kwam Mariano meteen ter zake. Meneer Vlaanderen, ik weet dat u de druk hebt en het is niet mijn bedoeling om uw tijd te verkloeien. Ik zal volkomen eerlijk zijn. Ik heb geluk gehad met mijn kleine zaak. Ik heb er veel mee verdiend. En nu ik uitgebreid heb, verschillende nieuwe filialen heb geopend, hoop ik dat ik nog meer geld zal maken. Maar juist op het moment dat ik alles op alles heb, gebeurt dit drama. Die twee randzalige jonge meisjes op die manier vermoord. Dat is heel slecht voor de reputatie van een zaak. Hij leunde naar voren en sloeg zijn handen over elkaar. De manchetten weken terug waardoor een mooie horlogeband zichtbaar werd. Het horloge zelf bleef onzichtbaar aan de binnenkant van zijn pols. Ik zal u een voorstel doen. Ik wil u engageren om voor mij in deze twee misdaden een onderzoek te verrichten... Ik ben bereid u daarvoor een aanzienlijk bedrag te betalen. Elk redelijk bedrag dat u maar noemt. Mariano sprak met buitengewone nadruk. Zijn ogen waren, hoewel ze strak op Vlaanderen gericht bleven, even ondoorgrondelijk als die van een pokerspeler. Vlaanderen draaide de voet van zijn glas tussen zijn vingers heen en weer en ging zijdelings zitten om zijn benen over elkaar te kunnen slaan. Wat is de bedoeling van dit aanbod, meneer Mariano? Mariano klemde zijn vingers nog vast door in elkaar. Als u mijn aanbod aanneemt, zal dat in alle kranten komen. De mensen zullen begrijpen dat Mariano geschokt is door de moord op twee van zijn meisjes. Ze zullen weten dat deze tragedies niets met mij en met mijn zaak te maken hebben. Gaat u ermee akkoord, meneer Vlaanderen? Kunnen we over de voorwaarden spreken? Vlaanderen schudde ontkennend het hoofd en lachte. U moet dat wat u over mij in de kranten leest met een korreltje zelf nemen. In de eerste plaats ben ik schrijver. Als ik deelneem aan een onderzoek, dan is dat schrijver om persoonlijke redenen. Sir Graham Forbes en ik zijn oude vrienden. Ik ben in geen enkel opzicht een zogenaamde particuliere detective. Mariano deed zijn handen uit elkaar en maakte een verontschuldigend gebaar. Neemt u mij niet kwalijk. Het is voor een vreemdeling soms moeilijk om alle nuances in Engeland te begrijpen. Ik heb u toch niet beledigd? Volstrekt niet. Zo vlucht ben ik niet beledigd. Wilt u nog wat drinken? Nee, u bent mijn gast. Mariano knipte met zijn vingers naar een passerende ober. Maar Vlaanderen is niet een zijn naam en had de voldoening om de stand op 1-0 te brengen. Nog een gember meneer? De ober keek Mariano vragend aan. Deze knikte en zei, ja, gemberbier. Hij zag Vlaanderens verbaasde blik en zei, het is als met een profeet, nooit geëerd in eigen land. Als mijn zaken in Engeland niet lukken, zal ik een fortuin vergaren door het importeren van gemberbier in Spanje. Vlaanderen lachte en herhaalde zijn eigen bestelling tegen de Ober. Mariano gestookte zich om tot het delicate onderwerp terug te keren. Is het waar wat de kranten zeggen? Dat Sir Graham Forbes zich altijd tot u heeft gewend over het Tyler-mysterie? Daar zit enige waarheid in, gaf Vlaanderen toe. Hij was ervan overtuigd dat Mariano iets op het hart had, maar er niet toe kon besluiten het te zeggen. Het had geen zin om hooghartig tegenover hem te zijn, en hij was er zeker van dat Fosper dat wel geweest was. Ze was een van mijn beste meisjes, Betty Tyler. Een lief, goed kind. Het Spaanse accent en de Spaanse toonval verminderden in de loop van het gesprek. Mariano beheerste het Engels bijna perfect, maar hij vond het goed voor zijn professie om een buitenlands tientje aan zijn conversatie te geven. Eigenlijk maakte ik me al zorgen over haar, voordat ze me vroeg of ik haar naar Oxford wilde overplaatsen. Oh ja, waarom? Mariano haalde zijn beroeps glimlach tevoorschijn. Hij richtte zich een eentje van zijn stoel op en boog naar een dame achter Vlaanderen terug. Deze zag haar in de spiegel boven het hoofd van de Spanjaard. Een lang, slank meisje dat geregeld in society tijdschriften te zien was. Ongeveer drie maanden geleden, vervolgde Mariano en vestigde zijn aandacht weer op Vlaanderen, vroeg ze me enkele dagen vrij. Ze zei tegen me dat ze naar een feest moest op Seldencheest. U weet natuurlijk dat Westrol de zoon van Lord Selden is. Natuurlijk stemde ik toe. Het is helemaal niet slecht voor mijn zaak als mijn employés op vriendschappelijke voet met aristocratie staan. Maar ik was een beetje teleurgesteld toen ik merkte dat Betty me wat op de mouw had gespeeld. Het was zuiver toeval dat ik zelf naar Parijs moest voor zaken. Mariano lachte vertrouwelijk tegen Vlaanderen. U begrijpt natuurlijk wel dat mijn zaken zich niet altijd beperken tot de kapsalons. Zondagmiddag ging ik naar de races in Auteuil. U weet wel dat een uitgelezen publiek daar de Grand Prix du Printemps gaat bijwonen. Ik zag Betty Tyler vlak bij de ingang van de eretribune staan. Ze had me niet gezien, dus liep ik door en zei niets tegen haar. Maar het was een teleurstelling, als men iemand vertrouwt. Er was misschien een heel simpele verklaring voor, zei Vlaanderen. Misschien waren de plannen gewijzigd en ging ze met Westworld plotseling naar Parijs. Mariano schudde treurig zijn hoofd. Toen ik naar haar vakantie vroeg, vertelde Betty me over het feest en probeerde ze me wijs te maken dat ze daar geweest was. Mariano haalde zijn schouders op en nam een teug van zijn gemberbier. Misschien heb ik me wel vergist. Misschien heb ik Betty Tyler wel niet in Parijs gezien. Maar het meisje dat u zag, was ze alleen? Ja, maar ze stond om zich heen te kijken alsof ze iemand verwachtte. Ze was niet het soort meisje dat zich happy zou voelen alleen bij de races in Parijs. Vlaanderen dacht bij zichzelf dat Mariano, ondanks zijn opmerking, ervan overtuigd was dat het meisje dat hij had gezien inderdaad Betty Tyler was. Hebt u hierover iets tegen de politie gezegd? Mariano keek Vlaanderen poeslief aan. Hij lachte even. Nee, dat heb ik niet. Had u een bepaalde reden om deze inlichting achter te houden? Totaal niet, antwoordde Mariano Fleerweg. Ze hebben me die speciale vraag niet gesteld. Kort hierna excuseerde Vlaanderen zich en gaf als reden zijn zogenaamde afspraak op. Mariano stond ook op en liep met hem mee naar buiten. Voordat ze afscheid namen, beloofde hij Vlaanderen het hem te laten weten als hij iets hoorde dat betrekking op de zaak zou kunnen hebben. Ondanks de lauwe protesten van Vlaanderen had hij aangenomen dat deze nu geheel betrokken was in de zaak Tyler. En, wat vond je van hem, riep Ina, zodra ze Paul hoorde komen. Ze stond zich te verkleden in haar slaapkamer na een warm bad. Vlaanderen trok zijn schoenen uit en deed een paar sloffen aan. Hij ging op bed zitten om tegen haar te kunnen praten, terwijl ze zich verder aankleden. Hij was heel anders dan ik me had voorgesteld naar jouw beschrijving. Ik mag hem wel. We konden best samen opschieten. Hij probeerde me in dienst te nemen, voor elk honorarium dat ik mij wilde noemen. Lief, dat had je moeten aannemen. Hij is moeilijk te doorgronden. Hij is een schurk in bepaalde opzichten... Maar ik zie er toch niet op aan dat hij zich in zou laten met zaakjes die het daglicht niet kunnen velen. Natuurlijk niet. Dan zou hij jou toch niet in de arm genomen hebben? Ik zelf vind hem reuze aardig. En ik ben blij dat jullie zo goed samen konden vinden. Heeft hij je nog iets op Windens verteld? Niet bepaald iets op Windens. Maar hij vertelde wel iets bijzonders over Betty Tyler. Vlaanderen herhaalde het verhaal dat Mariano hem gedaan had over zijn ontmoeting met Betty in Parijs. Ik vraag me af waarom ze daar nu om moest liegen, zei Ina in gedachten. We hebben wel eens gehoord van heren die een slippertje naar Parijs maken, hè? Maar meisjes, dat komt niet zoveel voor. Denk je dat ze toen die sjaal heeft gekocht waarmee ze gewurgd is? O, oh, Paul, misschien wachten ze wel op Jane Tellis. Die had ook zo'n sjaal. Dat is een interessante mogelijkheid. We moeten vospereins naar vragen. Had Jane Dallas een pas en staat daarin een reisje naar Parijs aangetekend, ongeveer drie maanden geleden. Aangenomen dat je vriend Mariano me niet om de tuin heeft geleid. Als hij iemand om de tuin leidt, liefje, dan zal jij het niet zijn. Ina stond op en draaide haar rug naar Paul toe. Wil jij mijn knoop even vastmaken? De drukproef van Vlaanderens nieuwe boek was van de uitgever gekomen en hij bracht hem maat eten mee in de zitkamer en ging ermee mee in zijn eigen stoel zitten. Hij hoopte dat hij een uur of drie ongestoord zou kunnen corrigeren. Hij vond het zeer onaangenaam toen hij de bel hoorde overgaan. Charlie ging naar de voordeur en klopte toen aan de deur van de zitkamer. ''Er is een heer die meneer Vlaanderen wil spreken.'' Ina zei, ''Wie is het, Charlie?'' Meneer Brooks. Brooks? Dezelfde meneer van toen? Nee, dit is een andere. Ina keek haar man, die zijn wenkbrauwen fronste, vragend aan. Hij legde zijn drukproef neer en zuchtte. Het zal wel moeten. Laat meneer binnenkomen, Charlie. Vlaanderen slaagde erin een beleefde uitdrukking op zijn gezicht te hebben toen de bezoeker binnenkwam. Ina was, zoals gewoonlijk. De charmante, onbewogen gastvrouw. De nieuwe Brooks liep regelrecht de kamer in. Hij spreidde vriendelijkheid en jongensachtig enthousiasme om zich heen. In tegenstelling tot zijn elegante naamgenoot leek hij een provinciaal in regia's. Hij had een mager gezicht en golvend blond haar. Neemt u me niet kwalijk dat ik zomaar kon binnenvallen? U hebt natuurlijk geen flauw idee wie ik ben. Mijn naam is Brooks, Gary Brooks. O, oh, juist, zei Vlaanderen, de man van de Britse ambassade in Parijs. Inderdaad, ik ben vandaag overkomen vliegen om die arme Steven op te zoeken. Ze hebben hem gisteren met een vaart meegenomen. Ja, we hoorden het vanmorgen, zei Ina. Ik hoop dat het niets ernstigs is. Gelukkig waren ze er op tijd bij. Gary Brooks' ogen vlogen van de ene kant van de zitkamer naar de andere kant en namen elk detail in zich op. Steven heeft me verteld dat u zo vriendelijk zou zijn om als koerier te fungeren en een pakje voor me mee te nemen. Ja, sigaren. Het is maar goed dat u even langs bent gekomen. We gaan namelijk niet naar Parijs. Als u een moment wilt wachten, dan zal ik het kistje even halen. Vlaanderen liep de kamer uit. Terwijl ze op hem wachtte, probeerde Ina haar gast op zijn gemak te stellen. Hij was nogal zenuwachtig voor een diplomaat. Ze dacht dat hij het niet op vrouwen begrepen had want hij was merkbaar opgelucht toen Vlaanderen weer verscheen. Het kistje was nog steeds losjes in het bruine papier gewikkeld. Hier is het. De zegels zijn verbroken en er is één sigaar uit, maar dat is niet mijn schuld. Ik heb u niet van uw bezit willen beroven. Het was een idee van uw broer om de Franse douane te ontduiken. Gary lachte toen hij het pakje aannam. Ja, ik heb het gehoord. Steven is dol op zulke dingen. In welk ziekenhuis ligt hij, informeerde Vlaanderen op de manier van iemand die zijn gast duidelijk wil maken dat hij nog wel even kan blijven. Oh, in het West Middlesex, blinde duimontsteking. Dat klinkt ongevaarlijk, maar de dokter vertelde me dat het, als ze ook maar een uur langer gewacht hadden, buikvliesontsteking was geworden. Wat erg, riep Ina. Wilt u het met allerbeste wensen? Dat zal ik zeker doen. Hoe lang blijft u nog in Londen? Vlaanderen. Nog een paar dagen, denk ik. De ambassade is niet zo scheutig met verlof. Maar nu het vliegen zo goedkoop is geworden, is het gemakkelijk om ze nu en dan eens even over te wippen. Ik ben nogal conservatief in dat opzicht. Ik ga meestal met de nachtboot. Hoe lang duurde de reis eigenlijk? Laat eens zien. Gary Brooks fronste zijn wenkbrauwen en dacht een ogenblik na. Ik vertrok om goed tien uur van het Gardens en Valide en was vanmiddag om twee uur bij het ziekenhuis. Dat is vier uur, van huis tot huis. Zo kort, mompelde Vlaanderen. Gary keek op zijn horloge en knoopte zijn jas dicht. Ik moet gaan. Het spijt me dat ik u opgehouden heb. Oh, helemaal niet, verzekerde Ina hem. We wisten eigenlijk niet goed wat we met het kistje moesten doen. Ze ging met haar handen op de rug voor de schoorsteen staan, terwijl haar man Gary Brooks uitgeleide deed. Vlak nadat de voordeur dichtgevallen was, zag ze hem tot haar verbazing binnenkomen rennen als een jachthond die het spoor geroken heeft. Hij liep rechtstreeks naar het rekje waarop de telefoongidsen van Londen stonden, pakte het laatste deel op en begon er koortsachtig in te bladeren. Paul, in zijn moest naam. Sssst! draaide al een nummer met zijn wijsvinger op het blad. Hallo. Spreek ik met het West-Nederlandse ziekenhuis? Is dokter Odé misschien aanwezig? Ja. Mooi. Zou u hem willen vragen of ik er even kan spreken? Het is nogal dringend. Graag. Vlaanderen trommelde met zijn vingers op het tafeltje en keek Ina met zo'n doordringende blik aan dat ze nauwelijks adem durfde te halen. Odé, Vlaanderen hier. Zou u me plezier willen doen? Ik zou graag willen weten of er bij jullie een patiënt is ingeschreven die Brooks heet. Ja, Stephen Brooks. Ik blijf aan de lijn. Er volgde vier minuten tafelgeroffel. Ina ging zitten. Ja, ik ben er nog. Niet aanwezig? Nee, dat is alles wat ik wilde weten. Heel hartelijk bedankt. Hoe gaat het met Mary en de jongens? Oh, geweldig. Ina, in prima conditie. Ja, dat moeten we eens doen. Tot ziens. Vlaanderen legde de telefoon neer en stond op. Voor de eerste maal sinds de Tylermoord zag Ina de uitdrukking van de bloedhond, zoals ze dat noemde, op zijn gezicht. Paul, wat betekent dit allemaal? Ik heb er geen flauw idee van, kindje. Maar er is iemand die ons in de boot wil nemen. Als die jonge man op de Britse ambassade in Parijs is. Dan krijgt hij heel wat meer verlof dan hij voordoet komen. Toen wij in Sonning waren, was hij er ook. In Sonning? Ik heb hem niet gezien. Daar heeft hij wel voor gezorgd. Ik zag hem vanuit de telefooncel toen jij terugkwam van de toiletten. Hij gaf een geslaagde imitatie van de vrouw van Lot toen hij je zag. Toen draait hij ze om en nam de benen. Hij was stom verbaasd je te zien. Ik zou wel eens willen weten hoe hij eruit ziet met een pet en een motorbril. Geloof je dat hij de bestuurder van de Triumph was? Kun jij je een andere reden bedenken waarom hij zo schrok toen hij ons in de Dutch Street zag? Hij was er heilig van overtuigd dat wij op dat moment van de motorkap van die vrachtauto bij elkaar geschraapt werden. Ina huigerde. Je hoeft niet zo cruut te zijn, Paul. Ik kan nog wel andere redenen bedenken waarom hij verbaasd was mij daar te zien. Dat heeft er niets mee te maken. Het feit is dat hij gelogen heeft. Hij is net zo min vanmorgen uit Parijs komen vliegen als ik. Maar waarom zou hij gelogen hebben? En wat was het doel van die kletspraat over Boer Steven? Omdat hij de sigaren wilde hebben. En je gaf ze hem? Vlaanderen schudde ontkennend het hoofd. Zonder iets te zeggen ging hij naar zijn werkkamer. Toen hij terugkwam hield hij een kistje sigaren in de hand. Dit zijn de sigaren die Steven Brooks me gegeven heeft. Ik heb vriend Gary een kistje van mezelf gegeven, minus één sigaar die ik gisteravond heb opgerookt toen Vospar wegging. Begrijp je niet wat het betekent, Ina? Het is een schakel tussen de zaak Tyler en Steven Brooks. Maar ik vraag me af op welke wijze die sigaren broer Gary interesseren. Laten we die lampjes hier bij de tafel zetten. Ina haalde de lamp en zette hem zo dat het licht precies op de koffietafel scheen. Vlaanderen maakte de tafel leeg, zette het kistje sigaren in het midden en ging ervoor zitten. Hij maakte het voorzichtig open, haalde de sigaren eruit en legde ze op een net rijtje op het glanzende mahoniehout. Toen onderwierp hij het lege kistje aan een grondige inspectie en hield het tegen het licht, zodat hij door het dunne papier dat over de sigaren had gezeten heen kon kijken. Ina, wil jij het kistje naar Charlie brengen? Zeg tegen hem dat hij een ketel water opzet en het papier van het hout losstoomt. Hij weet wel wat ik bedoel. Het papier moet heel blijven. Misschien zit er iets aan de andere kant. Toen ze weg was, ging Vlaanderen de sigaren zelf onderzoeken. Hij snoof eraan en boog ze op de palm van zijn hand. Alle 24 waren echte Havanna's. Hij haalde er de bandjes af en keek nauwkeurig of er microscopisch kleine letters op de binnenkant stonden. Het bandje van de tiende sigaar ging er niet af. Hij haalde een scheermesje uit zijn vestzakje... en sneed het bandje voorzichtig door. Maar het lukte niet. Hij probeerde het zachtjes op te lichten... maar toen nam het een stukje dekblad van de sigaar mee. Om de sigaar was een stukje plakband geplakt... en daaroverheen zat het bandje. Hij begreep wat er nu te doen stond... En trok het bandje eraf. De sigaar bleef nog net intact, maar een klein rukje deed hem in twee stukken uit elkaar rollen. In het midden was een keurig cilindertje uitgehold. Vlaanderen trok er een klein, opgerold stukje glimmend materiaal uit. Hij legde het zorgvuldig op de tafel neer en ging naar de keuken. Uit de elektrische ketel kwamen al wolken stoom, en Charlie's en Innas hoofden waren over het kistje gebogen. Ga je maar mee uit, Charlie. En als er iemand komt, dan ben ik niet thuis. Op weg naar de zitkamer kwam Ina achter hem aanwennen. Heb je iets gevonden, Paul? Hij knikte. Zeg, die kleine viewer, waarmee ik altijd kleurenfoto's bekijk, lag vanmorgen nog op mijn bureau. Waar heb je hem gelaten? Hij ligt in een van de laden. Zal ik hem even pakken? Ina liep regelrecht naar de werkkamer. Binnen 30 seconden was ze terug met de viewer. Wat is het al? Een stukje film? Vlaanderen ja. lees op de twee stukken sigaar. Het was in het midden van de sigaar gestopt. Geen slechte werkplaats. Ina pakte de sigaar op en bekeek hem, terwijl Vlaanderen het stukje 35 mm film in de viewer schoof en het lampje inschakelde dat hem van onderaf belichtte. Hij bukte zich en staarde naar de film door het draaibare vergrootglas. Ina ging naast hem zitten, voel ongeduld om ook eens een kijkje te mogen nemen. Wat staat er op Paul? Eén minuutje. Vlaanderen bekeek het filmpje nog even. Toen zei hij... "Verrek. wat vind jij ervan, Ina? Ina pakte het apparaatje haastig op. Het lijkt een deel van een kaart. Juist. En wat zie je nog meer? Taai, he, las Ina langzaam. Het cirkel, Wat betekent dat in zijn hemelsnaam? Rechts onderaan, zei Vlaanderen. Zie je daar dat dorp David staan? Iets naar rechts staat een groep gebouwen. Kruis van? Ja. En vlak daaronder staan initialen en cijfers. Ina volgde zijn aanwijzingen en zag de zwakke tekens op de kaart. Iemand had er keurig netjes op geschreven. H.S. 2, 3, 4, 5, 9, schuine streep 5. Ja, met een tekenpunt, geloof ik. Zegt het jou iets? Aarzelend gaf Ina de viewer weer terug aan haar man. Hij tuurde er opnieuw door. Nee, op het ogenblik nog niet. Maar er valt me wel wat eigenaardigs op: die letters H.S. Ken jij iemand die die initialen heeft? Harry Shelford fluisterde Ina. Maar die zal er toch niets mee te maken hebben? Dat denk ik ook niet, gaf Vlaanderen toe. De jongens Brooks zijn blijkbaar betrokken in de een of andere zeer clandestine activiteit en dachten dat het een grappig idee zou zijn mij als onwetende koerier te gebruiken. David staan. Ik vraag me af in welk deel van de wereld dat ligt. In Wales. Waar anders vind je de naam de de Pressellie-hills moeten nog juist buiten dat deel van de kaart vallen. Ik kan het woord Pressellie nog niet lezen. Nooit van gehoord, bekende Ina zonder enig gewetensbezwaar. Erg genoeg. Daar kwamen de stenen van Stonehenge vandaan. Dat was voor mijn tijd. Vlaanderen negeerde haar opmerking. Hij was opnieuw verdiept in het helder verlichte deel van de kaart. Ik ben ervan overtuigd dat het een foto is van een stafkaart van schaal 1 op 25.000. We bezitten niet zulke kaarten van Wales, maar we hebben wel een complete serie van 1 op 100.000. Misschien staat het daarop. Een paar minuten later wees Vlaanderen met zijn vinger naar een punt bij de kust van Pembrokeshire, een eentje ten oosten van Fiskard. Daar. We moeten nu alleen nog maar het juiste blad van de 1 op 25.000 hebben. Ina keek hem met gefronste wenkbrauwen aan. Geloof je heus dat er verband tussen bestaat? Sir Graham zou zeggen, we kunnen deze aanwijzing toch niet over het hoofd zien? Ga je hem dit vertellen? Vlaanderen stond op en ging langzaam in de kamer heen en weer lopen. Nee, ik geloof het niet. Het kan wel bedoeld zijn om ons van het spoor af te brengen en de politie heeft wel genoeg om handen. Maar er is iemand die in Krauss vorm geïnteresseerd is. Iemand, wiens bezigheden zo geheimzinnig zijn, dat hij terugvalt op het soort middelen dat spionnen in oorlogstijd gebruiken om berichten door te sturen. Die cijfers kunnen wel een code zijn. En waarschijnlijk wel, hoewel 9-5 een gewone manier is om een datum aan te geven. De negende van de vijfde, bevestigde Ina, dat is over drie dagen. En 2-3-4-5 kan wel op een kaart staan. Waarschijnlijk een plaats van ontmoeting. Maar de westkust van Wales ligt nogal uit de buurt als ontmoetingspunt. Dat zou een voordeel kunnen zijn. Bovendien is het maar vijf uur met de trein van Londen naar Fiskhoud. Oh, ik heb het. Ina sprong opgewonden van huis toe. Je weet hoe ze de uren aangeven in het spoorboekje. Twee, drie, vier, vijf zou een tijdstip kunnen betekenen. Elf uur vijfenveertig avonds. Vlaanderen keek zijn vrouw met een goedkeurende blik aan. Natuurlijk, dat is het. Dat ik er niet eerder op gekomen ben. Een kwartier voor middernacht op de 9 mei. Als er verband bestaat tussen dit en het Tyler-mysterie. Vlaanderen brak zijn zin af, liep naar de boekenkast en pakte een autogids. Davidstown. Davidstown. Hier heb ik het. 247 mijl van Londen over de grote weg. Dat rij je in vijf uur met een behoorlijke wagen. Noem jij de Fraser Nash een behoorlijke wagen? Vroeg Ina langs haar neus weg. Ja, inderdaad. En onderweg zou je me alles over Stonehenge kunnen vertellen. Ja, stemde hij toe. Dat zou ik kunnen doen. De volgende dag was een zondag, maar ondanks dat zat Graham Forbes toch achter zijn bureau op Scotland Yard. Nadat Vlaanderen vergeefs bij hem thuis had, kreeg hij Sir Graham daar aan de telefoon. Hij vertelde hem dat hij en Ina een paar dagen op reis gingen om een spoor te volgen dat misschien verband zou houden met de zaak Tyler. Sir Graham werd nieuwsgierig, maar Vlaanderen zei tegen hem dat zijn ingeving volgde en dat het op niets uit zou kunnen lopen. Als fosper er is, dan zou ik graag een paar punten met hem opnemen. Hij is naar Guildford gegaan... Maar ik kan hem wel een boodschap van jou overbrengen, Vlaanderen. Als u dat wilt doen. In de eerste plaats moet hij op de pas van Jane Dallas eens nakijken, als ze tenminste een heeft, of ze ongeveer drie maanden geleden in Parijs is geweest. Jane Dallas, Parijs. Vlaanderen kon Sir Graham de woorden horen mompelen terwijl hij ze opschreef. En in de tweede plaats zou het interessant zijn om de gangen na te gaan van een zekere Stephen Brooks, in dienst van Andersons kunsthandel in Bond Street, en van zijn broer Gary Brooks. Zijn adres weet ik niet. Dat heb ik, zei Sir Graham een ogenblik later. Kunnen we jou ergens bereiken? Ik zal u zo gauw mogelijk mijn adres sturen. Ik denk dat we de tiende terug zijn. Toen schreef Vlaanderen een kort briefje aan zijn agent, Watson, waarin hij hem meedeelde dat hij een paar dagen de stad uitging en waarin hij hem opdroeg elk eventueel aanbod aan te houden. Van een vriend, die een enthousiast reddierrijder was, leende hij het kaartblad 1 op 25.000 van North Pembrokeshire van de topografische opname. Doordat al deze dingen nog op tijd gekost hadden, was het al 12 uur, toen Charlie de beide koffers naar beneden droeg, en ze in de bagageruimte van de Fraser Nash zetten. Jij mag onze vesting verdedigen, Charlie, zei Vlaanderen. Zorg ervoor dat je goed sluit als je uitgaat. Ik heb zo'n idee dat ze binnen afzienbare tijd wel eens bezoek van een inbreker zouden kunnen krijgen. Ik zal je zo vlug mogelijk laten weten waar we zijn, voor het geval er iets dringends is. Vlaanderen ging zelf achter het stuur zitten. Na een uur had hij veertig mijl afgelegd. Ze stopte bij een hotel een paar kilometer buiten Oxford. Het drukste traject was achter de rug. Na de lunch nam Ina het stuur over. Ze reed snel, maar goed, en Vlaanderen gaf zich over aan dat gevoel van ontspanning dat alleen in een bewegend voertuig ondergaan kan worden. Over geheel Engeland bleef het mooie weer aanhouden. Zelfs toen ze de grens van Wales passeerde en de bergen naderde, bleef de lucht ononderbroken blauw. Om de Breckenbeekens hing een nevel, wat een goed voorteken voor de komende dagen betekende. In Carmarthen verlieten ze de A-40 Vlaanderen nam zijn kaart voor zich en maakte zich gereed haar langs de secundaire wegen te leiden, die haar naar het dorp Davidstown zouden brengen. We zijn er gemakkelijk om zeven uur, zei hij. Rij maar langzaam, ik wil een indruk van het land krijgen. Ze drongen een volkomen ongerept agrarisch gebied binnen. Het land was verdeeld in kleine velden, door hoge, dichtbegroeide heggen of stevig opgestapelde stenen muurtjes. Hier en daar leken kleine boerderijtjes, van grijze steen gebouwd, evenveel deel uit te maken van het landschap als de bomen en de heuvels. De mensen waren niet zo blasé dat ze niet naar buiten kwamen rennen om naar de wagen te kijken, die met een zoemend geluid langzaam voorbij reed. Ze waren tevreden, gezond en vriendelijk. In Engeland was dat verloren gegaan door de industrialisatie. David riep Ina plotseling. Langs de weg stond de eerste paal die hun de weg naar hun bestemming wees. Voordat ze het stadje bereikten, verrezen links van hen de zachte ronde toppen van de Purcelli Hills. De heuvels zelf maakten een kale, schoongeveegde indruk, maar en nu en dan werden ze onderbroken door een groene vallei met veel bomen, waar een ongelooflijke hoeveelheid wilde bloemen groeide. Davidstown was een kleine gemeente met ongeveer duizend inwoners. Het werd overheerst door de ruïne van een kasteel, dat een van de weinige Normandische bolwerken in dit district was geweest. Het bezat één hotelletje, de Crown and Anchor, dat op een kruispunt in het midden van het stadje lag. De eigenaar en zijn vrouw verwelkomden de Vlaanderen met een hartelijkheid uit de dagen van Pickwick. De kamer die ze konden krijgen was donker, kaal en koud als het gras, maar brandschoon. Een groot bed met vier stijlen verrees in het duister. De ramen, die op de vloer begonnen, keken uit op een grasveld waar oude wagenveren, afgedankte wielen en gebroken fietsen lagen te roesten. Is het naar je zin, Ina? Ina lachte dapper en schonk de eigenaar en zijn vrouw een stralende glimlach. Ja. Ik vind het prachtig. We zouden hier best een paar dagen kunnen blijven, hè Paul? Trekt u zo maar wat rond? Vroeg de eigenaar. Ja, ik ben geïnteresseerd in oudheidkunde. Ik geloof dat deze streek veel op dat gebied heeft. Ina keek haar man aan, maar haar verbazing was niet op haar gezicht te lezen. De vrouw ging er enthousiast op in. Oh ja, inderdaad, er komen hier altijd veel archeologen. Weet u, de stenen die ze voor het bouwen van Stonehenge gebruikt hebben, komen van de Pricelli Hills. Oh ja, antwoordde Vlaanderen zeer belangstellend. Ina legde haar hand op haar mond en draaide zich om. De gelachtkamer van de Crown and Anchor was het middelpunt van Davidstown, maar de eetkamer was even kil als een basiskamp op de lagere hellingen van de Mount Everest. Ina en Paul zaten in een dodelijke stilte tegenover elkaar. Terwijl een zwijgzame kleine kelder, die zich sluipend voortbewoog, hun lauwe soep, koteletten en appeltaart bracht. Ze gingen uit verveling maar vroeg naar bed. Er was niets anders te beleven. De laatste opmerking die Ina maakte voor ze insliep was... Iemand heeft een koude kruik aan mijn kant van het bed gelegd. Dat is geen kruik, groene Vlaanderen. Dat is mijn voet. Om half zeven werden ze gewekt door de zon die door de ramen scheen. Ze waren volkomen uitgeslapen. Ze hadden het ontbijt om half negen besteld, en Paul ging dan ook vlot op Ina's voorstel in om eerst een wandeling te maken, nu de atmosfeer nog fris en opwekkend was. Er was al iemand op in het hotel. Ze konden horen hoe een mat tegen de muur aan de achterkant werd geklopt. De voordeur was open. Een laantje dat vanaf de hoofdstraat heuvelopwaarts liep, bracht hen al gauw buiten de bebouwde kom. Tien minuten later keken ze van een hoogte van ongeveer dertig meter op de daken van Davidstaan meer. Ina bleef staan en keek verrukt naar de pasgeboren lammetjes die in de ommuurde velden rondsprongen. De boeren waren op rukkende weer. Een trektrek met een ploeg kwam hen tegemoet. De bestuurder bleef nacht hen stilstaan en kwam van achter het stuur vandaan om het hek te openen van zijn eigen veld. Toen Vlaanderen zag waar de man heen wilde, liep hij vlug naar het hek en maakte het open. De man tikte tegen zijn pet en knikte beleefd. Hij reed het hek binnen, stopte de motor en klom van de tractor af. Dat was heel vriendelijk van u, meneer. Hij had de hele dag nog voor zich en wilde best een praatje van een minuut of tien maken. Hij was over de veertig, maar nog fit en gespierd. Zijn gezicht was rood verbrand. En zijn ogen stonden zo helder als die van een zeeman. Bent u zomaar op vakantie? Ze maakte een praatje. Vlaanderen bracht het gesprek op oudheidkundige overblijfselen. Ik heb gehoord dat er wat interessante steencirkels op Krausfarm zijn. Weet u wat dat is? Steencirkels op Krausfarm? Nee, daar zult u zoiets niet vinden. De man praatte langzaam met die zuivere uitspraak van de klinkers, die de Engelse taal zo melodieus maakt op de toon van de inwoners van Wales. Maar als u er soms heen wilt, het is niet zo ver, vijf of zes mijl, denk ik. Wacht eens, u kunt het van hier af al zien. Hij pakte Vlaanderen bij zijn elleboog, draaide hem naar het westen en wees op een groep gebouwen opzij van een heuvel. Ze stonden juist op een plek waar de velden eindigden en de heide begon. Kun jij met een auto komen? Ik geloof niet dat de weg erg goed is. De plaats is verlaten, al sinds de oorlog. Het leger heeft hem gevorderd als munitieopslagplaats en op een nacht brak er brand uit en werden de meeste gebouwen verwoest, ziet u. In deze streek worden hoofdzakelijk schapen gedeeld, is het niet? Ja, maar meneer Tomlinson heeft ook koeien, voorziet in het grootste deel van de melk hier in de buurt. Het is een prachtige strik," zei Ina met echt enthousiasme. De boer wende zich beleefd op haar. Ja, mevrouw, dat is zo. En voor beschaafde mensen zoals u is het hier erg interessant. U hebt natuurlijk van eens van Stonehenge gehoord. Toen ze naar het hotel terugliepen voor het ontbijt, zei Ina, als er weer iemand over Stonehenge begint, ga ik gillen. Het maandagse ontbijt was een steviger maal dan het zondagse souper in de Crown Denker. Ina en Paul voelden zich naar lichaam en ziel versterkt toen ze de weg opreden die naar Kraus van leidde. Ze stopten tot ongeveer een kilometer van de boerderij en lieten de wagen in een kleine, in onbruik geraakte steengroeven achter, waar hij geen aandacht zou trekken. Het pad dat naar de boerderij leidde was in goede conditie. Het was opgeknapt toen het leger de gebouwen gevorderd had... En was bijna niet veel meer door voertuigen gebruikt. Een verkleurd en verwaarloosd portje, een honderd meter voor de gebouwen waarschuwde, springstoffen, gevaarlijk, toegang verboden. De gebouwen zagen eruit zoals de boer gezegd had, ontredderd en vervallen. Ze liep er toe met dat eigenaardige gevoel dat optreedt bij het zien van verlaten menselijke verblijfplaatsen. Hoeveel mensen hadden jeugdherinnering aan de bomen, de muren en de heuvels? Achter een verwoeste muur zag men de schouw van een grote woonkamer. Hij was blootgesteld aan weer en wind, maar duizenden avonden was hij het middelpunt van een hardwerkende familie geweest na een dag veldarbeid. Ik vermoed dat deze bezitting al onbewoond was toen het leger er bezit van nam, zei Vlaanderen. Zoiets komt hier in de heuvels geregeld voor de bebouwing verplaatste naarmate de mensen het land voor de stad verlaten. Ze bekeken de bijgebouwen die in een betere conditie waren dan het hoofdgebouw. Het leek alsof deze in gebruik waren gebleven nadat het huis vervallen was. In één bijgebouw vonden ze een verroeste kinderwagen, een hobbelpaard en een gebroken zeis. Op het erf lag een soldatenhelm met een gat erin. Een brandemmer, die eens rood was geweest, hing aan een stijl bij een rechthoekig stuk beton. Vliegen gonsten in de warme zonneschijn. Ina huiverde. Ik vind het hier akelig, Paul, spookachtig. Vlaanderen nam haar mee naar de stenen muur en wees op een breed, vlak wijde veld, waar gezonde, roodbruine koeien graasden. Daar is niets spookachtigs aan. Er moet nog een andere weg zijn die naar Tomlinson's bezitting voert. Hoe weet je dat? Je kunt meestal wel aan een weg zien als er vee langs getrokken is, kindje. En de laan waar wij langs gekomen zijn, was schoon. Vlaanderen hield zijn hand voor zijn ogen tegen de zon en keek weer naar de gebouwen. Waar deze plek vroeger dan ook voor gebruikt werd, het is nu een ideale geheime plaats van ontmoeting. Ik denk dat we op het spoor van iets zijn, Ina. En vanavond voor middernacht zullen we wat meer moeten weten. Laten we eens kijken of we een plekje kunnen vinden... Van waaruit we de gang van zaken zo comfortabel mogelijk kunnen volgen. Ze liepen aan de achterkant van het huis de heuvel op en stonden toen aan de rand van de heide die glooiend naar de persalliehills liep. Hier maakte de bebouwde velden plaats voor heidegrond en bremspruiken. Degene die in vroege dagen het land bebouwd had, had een aantal kleine vierkante omheiningen tegen de muur aangebouwd om zijn schapen tegen de wind te beschutten. Ze waren in de loop der tijden in elkaar gezakt en met gras begroeid, maar ze vormden een handige schuilplaats. Wat een ideale plek voor een picknick, zei Ina. En een ideale plek om de boerderij te bespieden. Geen horizon achter ons en volop gaten in de muur. Hier gaan we vanavond naartoe. Op de rit terug naar Davidstown wees Ina Paul iets aan dat ze op de hinder gemist hadden die wit geschilderde hekken van een welvarende boerderij met de naam Bryn Finnen erop geschilderd. Vlaanderen reed er langzaam voorbij en ze zagen een glimp van een prachtig huis dat begrensd werd door een groot park. Tomlinson scheen zowel paarden als koeien te fokken. Drie prachtige volbloeden werden door staljongens op het goed onderhouden grasveld afgestapt. Het scheen dat Tomlinson's melkerij niet zo slecht gaat, merkte Vlaanderen op. Ze hadden een flinke dorst gekweekt tijdens de wandeling heuvelopwaarts naar Krausfahn. Verschillende auto's stonden voor het hotelletje geparkeerd en er kwamen gezellige geluiden uit de gelagkamer. Het was duidelijk dat deze het sociale middelpunt van Davidstown was. Wat vind je van een drankje voor de lunch? stelde Vlaanderen voor en Ina knikte enthousiast. Vreselijk graag. De eigenaar stond zelf achter de bar. Er viel de gewone stilte als vreemdelingen plattelandscafé binnenkomen. Alle aanwezigen waren mannen. Ze stonden op een kluitje voor de toonbank. De oordelen naar hun leren laarzen, knoestige stokken en gehavende hoeden waren het bijna allemaal boeren. Ina realiseerde zich onmiddellijk dat zij de enige vrouw tussen een stuk of twaalf mannen zou zijn. Maar de eigenaar begroette hen hartelijk en stelde voor dat ze in een kleine nis bij het raam zouden gaan zitten. En wat mag het zijn? Twee glazen van uw beste bier, alstublieft. De eigenaar keek verbaasd naar Ina, maar ze lachte geruststellend tegen hem, en hij liep weg om het bier in te schenken. De mannen aan de bar hadden hun gesprek weer hervat, maar hun ogen dwaalden steeds belangstellend in Ina's richting. Vlaanderen vond dat de lange man die in het midden van het groepje stond, enigszins boven de andere uitstak. Ze behandelden hem niet als een landheer, maar ze keken hem met respect aan en luisterden aandachtig als hij iets te zeggen had. Het was geen verrassing voor Vlaanderen toen hij hoorde dat ze de man meneer Tomlinson noemde. Over de rand van zijn bierglas heen bekeek hij de eigenaar van Pint Finnen en van Kraus van met belangstelling. In afwijking van de andere mannen, die alle mager waren en een haviksneus hadden, was deze man een zware, joviale kerel met een aankomend buikje. Zijn stem klonk beschaafd en had een hoge klank, maar was toch krachtig genoeg om het gesprek te beheersen. Plotseling merkte Vlaanderen dat de ander hem recht aankeek. Hij excuseerde zich bij het gezelschap en kwam naar hun tafeltje toe. Ik ben Ronald Tomlinson. Ik heb gehoord dat u inlichtingen vroeg over van. Kan ik u misschien helpen? Ik ben de eigenaar. Vlaanderen stond op en stelde zichzelf en Ina voor. Tomlinson schudde hen hartelijk de hand met de openhartige vriendelijkheid van de buitenman. Vlaanderen zei, Die oudheidkundige verhalen over de televisie hebben nogal indruk op ons gemaakt. Iemand heeft ons verteld dat er in deze streek interessante steencirkels waren, en ik had het idee dat ze het over Kruisvaan hadden. Het was een mager excuus, vond Vlaanderen, maar Tomlinson scheen het toch te accepteren. Als er iets op dat gebied hier is... Oh, dan hoor ik dat nu voor het eerst, lachte hij. Maar als u wilt, komt u dan maar eens een kijkje nemen. Ik zal u met genoegen alles laten zien. Hoe lang denkt u nog te blijven? Een dag of drie, vier, denk ik. Het hangt ervan af. Nu, komt u dan bij mij een borrel drinken? Ik woon op Winfinnend. Iedereen kan u vertellen waar dat is. Dat is heel vriendelijk. Mag ik u nu iets aanbieden? Nee, dank u. Maar gaat u toch zitten? Vlaanderen voldeed aan zijn verzoek. Hoewel hij dan niets te drinken wilde hebben, scheen Tomlinson geen haast te hebben. Hij bleef staan, met zijn hand op de tafel, en lachte vriendelijk. Mijn dochter is een groot bewonderaarster van u. Ik geloof dat ze al uw boeken gelezen heeft. Ze zou het prachtig vinden als u bij ons kwam en in een paar exemplaar uw handtekening zette. Komt u dan maar voor de lunch of voor het diner een keer. We houden ook de tafel op Brinfinnen. Dat is duidelijk gewoon aardig van u, zei Ina. En Vlaanderen mompelde. Dat zullen we proberen. Dadelijk nadat hij een tafeltje verlaten had, vertrok Tom mensen. Hij stak zijn hand op toen hij de voordeur openmaakte. Het nieuws verspreidt zich hier snel, merkte Ina zachtjes op. Zo iemand verwacht je hier eigenlijk niet. Nee, ik vraag me af waarom hij zo nerveus was. Nerveus? Heb je niet gezien hoe hij steeds achter in zijn nek schreef? Dat is bijna altijd een teken van zenuwen. Hij lijkt vriendelijk genoeg, maar ik zou hem toch liever niet als vijand hebben. Hij is in wezen volkomen metoogeloos, geloof ik. Ik vind hem knap om te zien, zei Ina, maar hij heeft niet de helft van de distinctie van die aardige boer die we vanmorgen ontmoet hebben. Wat vind je van hem te gaan eten? Ik ben uitgehongerd. De ochtendzon was sterker geweest dan Ina zich gerealiseerd had. Na de lunch klaagde ze over hoofdpijn. Vlaanderen stelde voor dat ze een paar uur zou gaan liggen. Het is wel goed als je een paar uur slaapt van tevoren. Dat zul je vanavond wel nodig hebben. En wat ga jij doen? Ik ga naar Cardigan. Ik kon geen geld meer halen toen we vertrokken en nu moet ik even naar een bank. Ina's hoofdpijn was s'avonds over. Vlaanderen's ritje naar Cardigan had hem een vreselijke dorst bezorgd. Hij keek elke vijf minuten op zijn horloge en toen de bar openging nam hij Ina onmiddellijk mee. Dat is niets voor jou, Paul, zei ze toen hij het derde rondje besteld had. Je hebt altijd gezegd dat één glas bier tegelijk net genoeg was. En waarom moet we op deze harde bank blijven zitten, mijn... Schut, waarschuwde Vlaanderen ja, toen de eigenaar met de blad aankwam lopen. Kan een man geen dorst hebben zonder dat zijn vrouw maar zijn hoofd zanikt? Het was tien over half zeven toen er enige opschudding achter de bar ontstond. De vrouw van de eigenaar was binnengekomen en praatte opgewonden tegen haar man. Toen hij even naar haar geluisterd had, riep hij door de gelagkamer. Meneer Vlaanderen, er is een telegram voor u doorgegeven. Ik heb ze gezegd dat u hier was, maar ze wilde niet wachten om u de boodschap zelf door te geven. Mijn dochter schrijft het nu op. Ik kom, zei Vlaanderen, en liep met een gemompeld excuus tegen Ina naar de bar. Voordat hij er was, verscheen de dochter des huizes achter haar moeder. Ik heb geen erg goed bericht voor u, meneer Vlaanderen. Over de bar viel een volslagen stilte. Alle ogen waren op Vlaanderen gericht toen hij het blaadje papier aanpakte. Hij las het tweemaal door met een strak gezicht. Toen bracht hij het naar Ina en legde het voor haar neer. Oh Paul, wat verschrikkelijk. Die diamanten oorknoppen die ik voor mijn verjaardag heb gehad. Het is niet zo erg, kindje. We zijn verzekerd. Wat zouden ze nog meer meegenomen hebben? Alle oh, mijn juwelen lagen in die la. Er is maar één oplossing. We moeten onmiddellijk terug naar de stad. Vlaanderen draaide ze rond bij de bar. Ik ben bang dat we u direct moeten verlaten. Er is ingebroken in ons huis in Londen. De eigenaar en zijn vrouw knikten. Ze hadden al een gefluisterd verslag over het nieuws van hun dochter gehoord. Moet u beslist vanavond nog weg? Het is een lange rit in het donker. Er is niets aan te doen. Wij alleen weten wat er gestolen is. Ik hoef nauwelijks te zeggen dat het me reusachtig spijt dat we onze vakantie af moeten breken. Als u de rekening klaar wilt maken, dan zal ik die meteen voldoen. Natuurlijk zal ik tot en met morgenochtend betalen. Daar is geen sprake van, zei de vrouw. Wij zijn geen mensen die profiteren van het ongeluk van een ander. Tja, als u dat zo zegt. Kom, Ina, we moeten in recordtijd pakken. Vergezeld van gemompelde woorden van meeleven van de klanten in de Crown en Denker, lieten Ina en Paul hun volle glazen staan en klommen langs de smalle trap naar boven. Binnen een half uur lagen hun haastig gepakte koffers in de bagageruimte van de Vlees de andere dag dat hij een medleidende tranen in de ogen van hun gastvrouw zag, toen ze hem wel wuifde. Hij voelde zich een echte schurk. Als ze maar iets anders gepakt hadden dan die oorknoppen, zei Ina treurig toen de wagen op gang kwam. Je hebt tegen Charlie gezegd dat je dacht dat er ingebroken zou worden. Hoe wist je dat? Dacht je dat iemand zou proberen het kistje sigaren van Steven Brooks weg te halen? Kalma, kindje. Dat telegram was net. Ik heb Charlie vanmiddag opgebeld en hem opgedragen te versturen. Ik wilde ons uit David's weg hebben, zodat Tomlinson en iedereen zou denken dat ze naar Londen terug waren gegaan. Ina was een hele minuut stil. Dat was een lage spreek, zei ze eindelijk. Je had mijn diamante oorknop eruit kunnen laten. Dat was Charlie's idee en ik moet zeggen, helemaal niet gek. Je had anders nooit zo echt gereageerd. Wacht maar tot ik meneer Charlie weer zie, siste Ina tussen haar tanden. Er is één troost. Ik heb in Carlegan een prima hotelletje gevonden. Als we daar een dag moeten blijven, dan kunnen we het maar beter naar onze zin hebben. En ik heb er speciaal aan gedacht om voor jouw lieve voetjes een warme kruik te vragen. Vlaanderen had de volgende dag niets om handen... en zijn gedachten waren voortdurend bezig met het Tyler-mysterie. Hij ergerde zich aan het oponthoud en vroeg zich af of er misschien iets belangrijks in Londen zou zijn ontdekt, terwijl hij in Inaat misschien tevergeefs te in de waren. Als het stukje film zijn bestemming niet bereikt had, zou dan de afspraak doorgaan. En als het al bekend was dat Vlaanderen de sigarenkistjes verwisseld had, zou misschien het hele plan gewijzigd zijn. Het was moeilijk aanvaardbaar dat de verlaten gebouwen op de Presselly Hills de sleutel tot de moord op Betty Tyler en Jane Dallas zouden vormen. Vlaanderen stelde zichzelf gerust door de gedachte dat in deze ongewone zaak gebeurtenissen en mensen, die blijkbaar geen enkel verband met elkaar hielden, door de een of andere onzichtbare draad met elkaar verbonden waren. Stephen Brooks bijvoorbeeld, en het incident van de sigaren. Zijn gedrag was weliswaar eigenaardig geweest, maar Vlaanderen zou hem toch, onmiddellijk nadat de sigaren teruggehaald waren, vergeten hebben, waar het niet door één eigenaardigheid Waarom had Steven Brooks het voor laten komen dat hij plotseling ziek was geworden en zich moest laten opereren? Kwam dat omdat hij een paar dagen wilde verdwijnen, of? En hier hield Vlaanderen plotseling op met zijn heen en weer gelopen. Was hij al dood? En dan die Mariano. Hij had volgens zijn zeggen Vlaanderen in dienst willen nemen om een bepaalde indruk bij het publiek te wekken. Het was misschien wel zijn bedoeling geweest om die indruk ook bij anderen te wekken. Bij Vosper, of bij Sir Graham Falls, of bij Vlaanderen zelf. Maar toch had Vlaanderen dezelfde mening over Mariano als over Harry zelf. Hij was wel een schurk, maar hij behoorde niet tot het type dat in een moordzaak betrokken wordt. Keihard zijn, zei Vlaanderen in zichzelf, en keek naar Ina die op de rand van het bed haar nagels zat te veilen. Ze lachte, stond op en kwam naar hem toe. Lief, wat is er? Vanwaar die strenge blik. Hij stak zijn hand uit en streelde haar nek. Ik dacht net dat het onverantwoord is om te zeggen dat iemand niet tot moord in staat zou zijn. En aan wie dacht je daarbij? Aan mezelf. Aan jezelf? Ina keek Paul doordringend aan. Ja, toen we bijna dat ongeluk hadden op Bath Road, zag ik één moment jouw hoofd verpletterd tegen het dashboard. Lief, Ina, je beest. Ik ben er nog woedend over. Ik geloof dat ik, als ik ooit te weten kom wie er achter het stuur van die Triumph zat, best in staat zou zijn om te doden. Ze hadden beiden een gevoel van opluchting toen het wachten afgelopen was en het tijd werd om naar Krauss van te gaan. Ina zou voor de bevoorrading zorgen en had sandwiches en koffie laten maken die ze in een goedkope rugzak pakte. Ook Vlaanderen een ging daarin, verder zijn nachtkijker en een klein grondzeil uit de auto. De hoteleigenaar, die dacht dat ze op huwelijksreis waren en nog romantische neigingen hadden, slikte het verhaal dat ze de zonsondergang vanaf een heuvel in Snowdonia gingen bekijken en gaf hun een sleutel van de deur. De zon zou om 9:32 uur ondergaan en het leek hun het beste om in de schemering naar Crows Farm te lopen. Toen ze de heuvel opliepen over hetzelfde pad als de vorige dag, stond de zon vlak boven de horizon. Ze rustten even en zagen hem ondergaan. Een dikke sluier van loodgrijze mist, die langzaam van roze in zacht blauw veranderde, hing in het westen. Daarachter leek de zon een trillende vuurbal. Hij scheen met horten en stoten deel voor deel te verdwijnen. Het laatste segment van de ellips bleef een seconde langer zichtbaar. Het was het ogenblik dat stadsbewoners missen: die onbeschrijfelijke overgang van dag in nacht. Vlaanderen keek over zijn schouder naar de Passelli Hills en begreep waarom de mensen uit het ijzeren tijdperk hun godsdienstige rituelen geregeld hadden naar het opkomen en het ondergaan van de zon. In de velden raakten de lammetjes plotseling in paniek en begonnen om hun moeders te blaten. Ontelbare kleine dieren, die wisten dat de haviken ter rust waren gegaan kwamen uit hun holen tevoorschijn gekropen. Ina gaf haar man een arm. Ze had zich op het avontuur gekleed. Een strakke corduroi broek, gevoerde laarsjes en een dikke wollen pullover met een rolkraag die ze over haar hoofd getrokken had. De eerste ster was al aan de hemel verschenen toen ze hun zaakjes in hun schuilplaats, zoals ze die noemden, rangschikte. Die vriendelijke koeien zijn weg, zei Ina terwijl ze op haar tenen ging staan om over de muur te kijken. Het ziet er maar somber en verlaten uit. Ze staan in een van de weiden bij Brindfinnen. Vlaanderen stond rechtop en bekeek de omgeving door zijn kijker. Misschien om ze morgenochtend bij de hand te hebben voor het melken, maar aan de andere kant... Wat? Niets. Zullen we nog bij daglicht eten? Hij ja... Nina ging op het zachte gras zitten en haalde de sandwiches en een flesje rode wijn tevoorschijn, dat ze als verrassing meegebracht had. Ik dacht dat dat ons warm zou houden. We kunnen de koffie tot later bewaren. Het was donker toen ze gegeten hadden en ze moesten nog een uur wachten. De maan was drie kwart vol en stond al hoog aan de hemel. Toen hun ogen aan de duisternis gewend waren, zagen ze grijze heuveltjes op de lager gelegen velden... Die gevormd werden door de slapende schapen. De gebouwen zelf wierpen grillige schaduwen... ...en hun omtrekken waren nog onheilstellender dan bij daglicht. Als er niets gaat gebeuren, voel ik me verantwoordelijk... ...zei Ina een uur later. Ze sprak als vanzelf op fluisterende toon. Het is bijna kwart voor twaalf. In de bomen beneden een krast en uil. Het was zo stil dat ze de motor van een auto op de hoofdweg van het dal konden horen. Af en toe zagen ze een glimp van de koplampen. De wagen minderde vaart en de lichtstralen beschreven een grote boog langs de hemel. Toen werden ze gedoofd. Ik denk dat hij hierheen komt, zei Vlaanderen en pakte zijn kijker. Het terugschakelen van de motor voor de steile oprit naar de boerderij was duidelijk hoorbaar. Ze zagen de beide zijlichten tussen de hoge bermen van het pad dat ze beklommen hadden. De bestuurder reed bij maandicht. Hij wilde blijkbaar niet meer aandacht op zich vestigen dan hoog nodig was, hoewel het onwaarschijnlijk was dat de slapende boerderijen en gehuchten op dit uur van de nacht een wakend oog op de percellihills zouden houden. We hadden gelijk, fluisterde Ina opgewonden. Vlaanderen hield zijn kijker op de auto gericht. Deze stopte dicht bij de boerderij. Het geluid van de motor stierf weg en beide deuren gingen open. Tomlinson kwam van achter het stuur tevoorschijn. Hij was veel netter gekleed dan toen hij in de Crown een denker was. Uit de andere deur klom een man die Vlaanderen nog nooit eerder had gezien, voorzichtig naar buiten. Zijn gezicht was een ogenblik lang naar de twee toeschouwers gekeerd toen hij over de motorkap iets tegen Tomlinson zei. Hij was een knappe man van een jaar of zes, 37 en hij wekte de indruk of hij regelrecht uit het westen van Londen kwam. Zijn haar glansde en was keurig gekamd, zijn zwarte snorretje keurig geknipt. Zijn kameelharen jas hing los, maar werd door een centuur bij elkaar gehouden. Beide mannen verdwenen in de schaduwen van de gebouwen. Wie is dat? fluisterde de Ina. Tomlinson en een man die ik nooit eerder gezien heb. Er verliep weer een half uur zonder dat er iets gebeurde. Had de wagen met zijn glimmend chroma niet gestaan, dan zouden ze gedacht hebben dat het stel weg was. Wat spoken ze toch uit, de Vlaanderen. Het is bijna half één. Misschien hebben ze een geheime bijeenkomst. Maar ze hoeven toch niet naar dit verlaten oor te komen om een gezellig babbeltje te houden. Ze zullen wel op iemand wachten. Ik wilde dat hij dan maar opschoot. Mijn voeten zijn bevroren. Vlaanderen hield het nog veertig minuten vol. Toen stond hij op. Ik ga erheen om een kijkje te nemen. Oh, wacht toch. Je weet niet waar ze zijn. Maar hij was al weg. Na tien meter was hij als het ware geabsorbeerd door de schaduw van de stenen muur. Tot aan de gebouwen waren er geen moeilijkheden. Hij kon de hele weg in de schaduw blijven lopen. Toen de muur ophield moest hij risico nemen en een grasveld oversteken in het volle schijnsel van de maan. Hij ging eerst naar de boerderij zelf, want hij dacht dat het stel daar naartoe was gegaan. Het viel niet mee om niet over losse stenen te struikelen en nu en dan moest hij gebukt verder sluipen als een stuk muur was gebroken. Hij luisterde aandachtig, maar hoorde zelfs geen ademhaling. Hij besloot de bijgebouwen te proberen, en zocht een manier om ongezien dichterbij te komen. Hij moest of een open erf oversteken, of een omweg maken langs een weg. Hij besloot tot het laatste, en was halverwege toen een van zijn voeten wegzakte in een stuk moeras. Hij trok hem terug met een soppend geluid. De voet werd de hele nacht niet meer warm. De bijgebouwen waren langs de drie kanten van een rechthoek gebouwd, de vierde zijde bestond uit een muur met een hek in het midden. Hij bukte zich in de schaduw van deze muur en vroeg zich af of hij durfde wagen het hek door te gaan. Vlak boven zijn hoofd, op niet meer dan een paar voet afstand, zuchtte iemand hoorbaar. Als hij niet vlug komt, geef ik het op. Het bericht heeft hem waarschijnlijk niet bereikt. Ik vind je net gek om Brooks zoiets toe te vertrouwen. De stem was die van Tomlinson, maar hij deze klonk heel wat minder zeker dan in de bar van de kranen denken. Hij komt wel. Hij wist dat de afspraak in ieder geval vannacht was. Hou jij je nu maar kalm. We hebben hier heel wat voor over moeten hebben en ik laat de zaak niet bederven door jouw ongeduld. De stem van de andere man klonk gedempt door de muur. Vlaanderen vermoeden dat hij op de grond zat aan de andere kant. De rook van en pij boei over Vlaanderens hoofd. Hij hoefde alleen maar naar beneden te kijken om een menselijke gedaante te zien. Vlaanderen hield zijn hoofd naar beneden en had zijn handen in zijn zakken gestopt, opdat die door hun witheid niet op zouden vallen. Het heeft geen zin om mij de schuld te geven, Davis. Ik neem risico door jou deze plek voor je afspraak te laten gebruiken. Als er iets misgaat, dan valt de verdenking op mij. Wat voerde die Vlaanderen uit in Davidstaan? Dat zou ik wel eens willen weten. Tot Vlaanderens opluchting nam Tomlinson zijn handen van de muur weg en keerde zich tot zijn gezelschap. Houd toch op, Tomlinson. Ik zeg je dat hij zal komen, en dat moet je dan maar geloven. Ga hem in godsnaam op met je gezeur. De stem van de andere man klonk scherp en Tomlinson scheen zich erbij neer te leggen. Maar toen Vlaanderen wegkroop, hoorde hij hem mompelen, ik vind toch dat we beter naar Mick hadden kunnen gaan. Vlaanderen hield zich doodstil toen de beide mannen door het hek kwamen. Ze liepen een paar meter voor hem uit en gingen naar het hoofdgebouw, nog steeds druk argumenterend. Vlaanderen ging terug naar de schuilplaats. Hij had genoeg gehoord om nog wat te blijven wachten en bovendien een interessant nieuwtje. Hij wilde Ina bewijzen dat haar vrees ongegrond was door plotseling voor haar te verschijnen. Hij naderde de schuilplaats zonder een geluid te geven, stak zijn hoofd over de muur en keek omlaag. Het plekje was leeg. Het rondzeil en de resten van hun avondlijke piklik lagen er nog, maar er was geen spoor van Ina te ontdekken. Ina! Hij fluisterde haar naam, maar kreeg geen antwoord. Er was niets van haar te bekennen. Vlaanderens boosheid ging over in ongerustheid. Hij wist dat ze er best toe in staat was om naar de gebouwen te gaan, om te kijken wat hij uitvoerde. Hij keek op zijn horloge en zag dat hij bijna één uur weg was geweest. Hij voelde zich nog meer verlaten toen er een zwak briesje vanuit de zee kwam en door de bremstruiken en de zee ruiste. Ina! Hij riskeerde het haar iets harder te roepen. Toen hij geen antwoord kreeg, besloot hij terug te gaan en haar te zoeken. In zijn haast was hij niet zo voorzichtig. Toen hij uit het schaduw van de muur tevoorschijn kwam, verraadde hij zichzelf bijna aan Davis en Tondensen. Ze hadden de boerderij verlaten en liepen nu in de richting van de wei waar de koeien hadden geraasd. Davis droeg een grote lantaarn in zijn hand. Toen ze voorbij waren, doorzocht Vlaanderen alle gebouwen. Hij riep aanhoudend Ina's naam, maar ze was nergens te bekennen. Wanhopig ging hij terug naar de schuilplaats. Ina zat rustig op het grond, zelf koffie te drinken met beide handen om de mok heen. He, hè, he, eindelijk. Je bent een flink tijdje weggebleven. Ina, kindje, waar ben je geweest? Ik heb je overal gezocht. Ik zag niet in waarom ik hier moest doodvriezen en daarom besloot ik zelf maar eens op onderzoek te gaan. Hier is koffie, het is heerlijk warm. Ik wilde dat je zoiets niet deed. Maar het zal wel geen zin hebben om je te vertellen dat we met een moordzaak, moord, bezig zijn. Ina gaf hem de mok met dampende koffie. Het standje gleed van haar af als water van een eend. Ze was echt tevreden over zichzelf. Ik ben echt goed in het besluiten. Die twee mannen kwamen op een paar honderd meter afstand voorbij en ze hebben me niet gezien. Waar was je in hemelsnaam? Nou? Daar ging ze, in de wei, waar die schattige koeien waren. Zeg, het is raar, maar ik ben er zeker van dat er gisteren nog niet dat grote gat in de hecht tussen de twee weiden zat. Misschien laten ze daarom die koeien hier niet meer grazen. Heb jij iets ontdekt? Ja, ze verwachten beslist nog iemand. Tomlinson wordt erg ongeduldig. Hij maakte één belangrijke opmerking. Hij zei dat ze beter naar Nick hadden kunnen gaan. eens. Ina greep Paul bij zijn arm. Er komt nog een auto aan. Vlaanderen luisterde aandachtig. Het geluid van een motor klonk in de stille nacht. Dat is geen auto. Dat is een vliegtuig. Kijk, daar in de wei. Vanaf de wei schoot een lichtbundel door de duisternis heen. Het was duidelijk merkbaar dat het geluid, dat snel sterker werd, over de heuvel achter hem vandaan kwam. Geef me de kijker eens aan, Ina, vlug. Het vliegtuig tekende zich een ogenblik scherp in het maanlicht af.